Zangeres Rochelle heeft de RTL-talentenjacht X-Factor gewonnen. Ze kreeg in de finale 73 van de stemmen... en liet daarmee de zanggroep Adlicious ver achter zich. Rochelle is 19 jaar en komt uit Helmond. Ze krijgt voor haar overwinning een platencontract en een auto... al heeft ze nog geen rijbewijs. Maandag wordt ze in Helmond gehuldigd. Het was het vierde seizoen van de X-Factor. De uitzendingen trokken ongeveer anderhalf miljoen kijkers.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 Nachtvluchten met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom in het derde uur, alweer van Nachtvluchten van zaterdag 11 juni 2011. Heb ik al verteld wie we straks tussen 6 en 7 hebben, die hier bij mij aanschuift? In het kader van de reeks Nachtvluchten Classico is dat de vioolbouwer Mathieu Besseling. Mocht u vragen aan hem hebben over zijn ambacht... stuur dan even een e-mail naar nachtvluchten.omroepmax.nl of een tweet at nachtvluchten. En wie weet leg ik uw vraag aan hem voor. Dat is dus straks tussen zes en zeven. Dit uur krijgt u een meer dan vluchtig kijkje... in de kunstkeuken van, uh, van Kees Verwij. Vannacht hoort u alweer het derde deel van een interviewserie... met de Haarlemse kunstenaar. Museum Henriette Polak, dat is in Zutphen... staat van 28 mei tot en met 25 september van dit jaar... geheel in het teken van deze kunstenaar met een expositie getiteld... Kees verwij Zelfbeelden. 35 jaar geleden zond de Vara een aantal gesprekken uit... waarin Nol Gregor in gesprek was met de kunstschilder... aquarellist en tekenaar over zijn leven en werk... Verwij werd geboren op 20 april 1900. en was 95 jaar toen hij op 23 juli 1995 overleed. De interviewserie, die werd samengesteld door Cor Holst. werd uitgezonden in het voorjaar van 1976. We gaan gewoon verder waar we vorige week zijn gebleven. Belangrijke eerste vraag is: wat is een opmerkelijk aspect van Verwijs werk? is een opmerkelijk aspect van jouw werk is uh, het van tijd tot tijd uh, opnemen van een motief en dat uitwerken tot een serie. Denk bijvoorbeeld aan het portret uh, van uh, die man van de stijlgroep, Kok, die uh, jou geïnspireerd heeft tot een serie die even zoveel zelfstandige elementen waren. Het is niet zomaar een domweg herhalen, maar het is een steeds weer anders benaderen van één figuur. Uh, hoe is die serie nu ontstaan? Nou, dat... Uh... Kijk, die Antonie Kok... dat blijkt uh, achteraf dus... dat het nogal een persoonlijkheid geweest is... in die tijd van de oprichting van de stijl. En hij heeft eigenlijk bepaald wel naam gemaakt... in die richting, afzonderlijk dus... doordat hij uh, op de manier van de dada... heeft... Uh, Gedicht. Er is één gedicht, dat uh, verzekert men dat hem eigenlijk in bekendheid heeft gegeven. Dat heet De Nachtkroeg. Uh, ik, ik vroeg hem uh, of hij er ooit wel eens in een nachtkroeg geweest was, maar dat ontkende hij. En dat vond hij ook niet nodig, om zo'n gedicht zo te noemen. Ik zei: maar, hoe komt u dan op die gedachte... Dat heeft hij eigenlijk niet helemaal verklaard, maar ik kan me dat wel begrijpen. Want die, dat gedicht dat bevalt dus geen één woord zoals wij dat kennen. Dat, dat bestaat alleen uit uh, klanken, die uh, uh, veel uh, medeklinkers en weinig klinkers. Maar het laatste woord, dat zijn drie of vier coupletten, is voortdurend deur. Wat dat nu betekent, waardoor die deur altijd weer als sluitstuk... van die coupletten aangebracht wordt, daar kan, kan ik weinig van zeggen. Maar ik, doe dat, ik vertel dat om een poging te doen om de mensen... enigszins op de hoogte te brengen van zijn uh, figuur, van zijn betekenis. Het is trouwens zeer speciaal, want ik geloof niet dat er verder veel mensen zijn... buiten de beweging om van de stijlgroep die de naam kok veel gehoord hebben. Maar wat mij betreft is hij dus wel zeer wonderlijk... uit de lucht komen vallen, mag ik wel zeggen. Want hij stond op een zeker moment bij mij aan de voordeur. Er werd gebeld en daar stond een kleine, dikke, ronde man. En die met de mededeling dat hij was kok van de stijl. Hij dacht zeker dat ik stijl achterover zou vallen. Maar dat gebeurde niet, want ik had uh, eigenlijk gezegd... nooit veel van de stijl geweten en gehoord. En zeker nooit van meneer Kok. Maar dat, desalniettemin, uh, hij is die bij ons thuis gekomen. Hij is in de gang gekomen. En op dat moment had juist... Mevrouw had de voorkamer die had keurig opgeruimd. En ik nodigde hem dus om binnen te komen... En het eerste wat hij zei is, was, hier heerst de chaos. Wat een hele schrik was van mevrouw en de werkster... die zich toch zo hadden uitgesloopt om alles netjes op zijn plaats te zetten. En, nou, en zo was de entree van Anthony Kok in mijn huis. En uh, ik heb desalniettemin hem toch ontvangen. Er schijnt iets van hem uit te stralen wat me zodanig... Uh, boeide dat ik zei, nou maar meneer, uh, gaat u zitten... en uh, vertelt u nog eens wat meer. En dat verhaal, ik moet eerlijk bekennen, ik weet er niets meer van... maar ik weet wel dat ik dacht, dat, dat mannetje, dat moet toch uitgetekend. Daar, moet iets, daar zit iets in en ik heb hem dus halverwege onderbroken... en gevraagd of ik niet een tekening van hem mocht maken. En dat stond hij toe en onderwijl dat hij maar met mij heb ik toen de eerste tekening gemaakt. Direct de eerste, de ja. eerste bezoek al? Ja, bij het eerste bezoek al. <laughs> en woontje. toen, uh, na afloop van dat uh, eerste bezoek... heb ik hem gevraagd of hij nog eens wilde terugkomen of andersom. Het scheen hem ook wel aan te staan. En toen is hij dus geregeld teruggekomen. Ik meen zeker één of twee keer per week. En dat resulteerde in bij elkaar althans aanvankelijk 30 tekeningen... die geheel verschillend van uh, uitzicht waren, niet alleen... maar ook op verschillend gekleurd papier en ook wel met verschillend materiaal. Ik deed dus wel, toen ik eenmaal merkte dat ik aan een serie bezig was... moeite om ze zo veel mogelijk uit elkaar te houden. Maar <coughs> voor de rest is... Het verloop van het tekenwerk is voor mij altijd een verrassing gebleken. Kees, veel voordat je meer over ja, de serie zelf ja. vertelt... Uh, hoe kwam die meneer kok, dat, dat heb ik niet goed begrepen... eigenlijk opeens zo bij jou te stoelen? Ja, dat had hij. Hij was dus altijd in Tilburg woonachtig geweest. Het was een vrijgezel. Hij woonde met zijn zuster samen. En toen hij gepensioneerd is is hij uit Tilburg weggetrokken en in Haarlem gaan wonen. Maar daar kende hij niemand. En toen heeft hij dus geïnformeerd naar de een of andere artiest... waar hij mee kennis kon maken. Zo heeft hij mij dat in dat tijd uitgelegd. En die, toen kreeg hij dus mijn naam op. En om die reden is hij dus bij mij. Aan gaan bellen. Over het verloop van die tekeningen. Ja, daar zou een boek over geschreven kunnen worden... Ik zou eigenlijk meer aan de hand van de tekeningen zelf... als ik ze één voor één voor me had... meer kunnen vertellen over het feit waarom deze tekeningen zo verschillend zijn... en waarom ze aanleiding gaven tot zoveel uiteenlopende karakteristieken. Maar ik ben toch wel van mening dat het een, in dat opzicht uitzonderlijk verloop is geweest... omdat er duidelijk van kok een bepaalde invloed uitging. Een zekere magie, hoewel ik niet zo erg op dat woord gesteld ben. Maar er ging althans een fluïdem van die man uit... die mij op de gekste gedachten bracht. Niet zozeer op de gedachten als wel op de uitvoering van die... Uh, uitwerking van die gedachten... die blijkbaar meer in zijn brein zaten dan in het mijne. Ik heb dat toen in het boek van Tegenbos geformuleerd aangezegd dat uh, ik aan Kok op een zeker moment vroeg. waarof hij dacht dat die verschillende tekeningen die er uh, vandaan kwamen, die gedachten die daarin, of die beelden die daarin verschenen. Toen zei hij: Och, uh, dat gaat u eigenlijk niet aan. U is iemand uit de spiegelsfeer. U spiegelt maar. Nou, dat vond ik nogal een onbevredigend antwoord. Want uh, ik was altijd gewend geweest om graag te willen weten... wat er met mij en met mijn werk en met hetgeen wat ik tegenover me had aan de hand was. Maar daar ging hij niet op in. Wel was hij bereid om de tekeningen al half van een titel te voorzien. Hij zag dus, terwijl de tekening nog op stukken na... Uh, klaar was wat er gebeuren ging. En uh, zijn, zijn enthousiasme bij het ontstaan, bij de geboorte van elke tekening, was buitengewoon groot. Hij, uh, er zijn tekeningen geweest waarbij hij als een, uh, een kikker door de kamer uh, danste, uh, van, van, van, van enthousiasme. Ik kan me moeilijk meer helemaal verplaatsen in die periode, ik weet wel dat ze naar een bepaald uh, hoogtepunt gingen en dat dat toevalligerwijze ook de vijftiende tekening was. In uh, de tekening die heet het. Uh, uh, hoe heet het nou? Ignaton heeft hij die genoemd. En dat is Sumier gebleven tot een enkele omtreklijn. En op dat ogenblik meende hij, stelde hij ook zelf vast dat het niet hoger, dat het niet verder kon. Dat het, uh, het zenit van mijn tekenwerk op dat ogenblik ontstaan was. Maar het eigenaardige is dat het toch is doorgezet en dat het uh, toen er dertig uh, tekeningen waren. De volgende tekening weer een gewone tekening was, waarbij de kok eenvoudig. Zonder meer keurig nagetekend is. En toen heb ik begrepen dat het een cirkelbeweging is geweest, die vertrokken is van een bepaald uitgangspunt aan die cirkel en, die beweging. en in het zenuw, dus precies halverwege was, en daarna zich heeft voortgezet totdat ze weer op dat uitgangspunt terugkwam was jij al een zeer ervaren tekenaar en je had al veel portretten gemaakt. Nou, het eigenaardige is dat ik wel had getekend en ook graag getekend... maar dat een, het, een dergelijke toevloed van tekenbehoefte... van tekenrage, uh, mag ik wel zeggen, nooit eerder over me gekomen was... en ook later nooit meer is teruggekomen. De, ja, dat en... wilde ik je net vragen. Dit moet toch wel een... Ja. ook in jouw werk zeer uitzonderlijke wisselwerking... Ja. tussen uh, tekenaar en geportretteerde ja. zijn geweest. Het kwam ook zo zonderling, zo vreemd aan... bij mijn vrienden en kennissen... dat uh, uh, Mary Andries die in de tijd... nogal eens zondagochtends met zijn vrouw bij ons kwam... om een kopje koffie te halen... dan zag hij daar weer een nieuwe tekening op de kanapé staan. En... Uh, ik geloof dat hij het zelfs een beetje verontrustbarend verontrustba vond. En desalniettemin heb ik het aan dezelfde man te danken dat uh, de attentie is opgewekt door Zandberg in dat tijd. Dat kwam omdat uh, Mary die was in een klein groepje van vrienden opgenomen door Zandberg, om de, iedere maand, geloof ik, als ik me goed begrepen heb mee. Uh, sprak en de afspraak was dat wanneer deze mensen iets bijzonders hadden ontdekt, dat ze dan hem zouden waarschuwen. En daardoor kwam het dat Meiri, uh, toen er ongeveer een 15, 20 tekeningen gemaakt werden, waren nog niet allemaal gemaakt. Zonderg heeft gezegd: Ik geloof dat die Kees voor wij, dat dat niet in zijn hoofd is geslagen. Ik geloof niet dat hij meer uh, goed bij zinnen is. Nou, dat vond Zandberg juist precies wat hij dan eigenlijk pas interessant vond. In ieder geval, hoe het zei, hij stond al heel gauw bij mij op de stoep. En hij zei, ik wil die tekeningen zien. Ik kan je niet beloven dat ik ze exposeer. Ik neem ze of ik neem ze niet. <laughs> maar toen hij de tien had gezien, toen zei hij, ik neem ze. Behalve de lijstjes, want die zijn afschuwelijk. <grijp> um, hoe kijk je daar nu op terug? Uh, heeft voor jou toen dat tekenen van die meneer Antoni Kok... Uh, helemaal het karakter gekregen van een obsessie? Nou, het heeft me wel zodanig aangegrepen. Uh, op den duur maakte ik zelfs tekeningen van 2 meter bij 1,50 meter. 50. En... Uh, daarbij kwam dat het me zodanig uh, te harte ging... dat ik bij een bepaalde tekening een hele nacht heb opgezeten. Tot wanhoop van mevrouw, die dat nou wel een beetje te machtig vond. Maar ik kon dat niet uh, anders doen. En op den duur heeft dus mijn fysiek daaronder geleden. En ik kreeg last van duizelingen wat ik nooit heb gehad en later ook niet meer. En toen heeft die dokter mij onderzocht en die zei... u moet daar onmiddellijk mee stoppen. Wat ik toen ook gedaan heb. En ik krijg dus de indruk dat er dus wat uh, spanning... en wat extra uh, geestelijke verwerking betreft... Er een te zware belasting op mij is, heeft gerust... die... Uh, ik weliswaar niet zo gevoeld heb. Integendeel, ik voelde me juist bijzonder capabel. In dat opzicht dat ik dacht, hoe bestaat het dat ik het voor elkaar krijg. Maar het is dus toch niet, wat je noemt, gezond geweest. Uh, weet je nou ook nog he heel duidelijk... Uh, wie de grote stimulator tot die serie is geweest? Ging dat... Uh, van jou uit, of was het die... Uh... Ja, dat is nou het grote raadsel. Want kijk, de figuren die opgeroepen zijn... die hebben deels wel met mij te maken. Uh, ik, ik heb dus mijn oom Berlage... komt daar sprake, Lodewijk van Dijssel. Uh, verschillende figuren die uh, uit de wereld van Torop... En Uh, von, enfin, het, het, er zijn veel tekeningen die, die uh, teruggrijpen op de op de uh, tijd. Uh, een Aan de Prikker heb ik waarschijnlijk de idee te danken om de contouren te, van een dubbele contour te voorzien en aan een driedubbele contour ook het idee om de contouren verschillend van dikte te maken. Al die lijnmuziek uh, die in die tijd dan uh, werd beoefend... met heel veel genialiteit door deze grote figuren... dat is, is toch door mij geconsumeerd. Heeft eigenlijk nooit een uitweg gevonden. En vond dat plotseling in deze serie tekeningen... net als dat je iets tenslotte in je fysiek of in je lichaam lang weet te verbergen... en het er plotseling toch uitkomt... in een ontlading waar je zelf van verbaasd staat. En het heeft zich dan in zoverre toch niet meer voorgedaan. In, zeker niet in deze, in deze aaneengesloten vorm. Hoewel ik meen in het later tekenwerk... toch dikwijls nog weer op de lijnen en op de... Uh, vlakvullingen die me in die dagen pas duidelijk werden partieel ben teruggekomen nu heb jij toch uh, al veel portretten getekend van kunstenaars, letterkundigen hoofdzakelijk uh, mensen waarvan je mag zeggen dat dat uh, zeer spirituele modellen waren, het waren persoonlijkheden die mensen Ik kan je dus afvragen waarom was het nou juist die meneer Kok... die jou eh, zo ontzaggelijk eh, bleef fascineren... dat je tot een dergelijke, toch uitzonderlijk grote reeks... 30 is toch een uitzonderlijk grote reeks, bent gekomen. Heb je dat ooit voor jezelf kunnen nee, beantwoorden? maar nu ga ik er dus noodgedwongen wel over denken. En dat is het typische van deze, uh, deze gesprekken. Ik heb nooit zo sterk behoefte om achteraf nog weer aan een bepaalde periode terug te drinken. Maar wanneer me de pin op de neus wordt gezet... dan heb ik toch wel weer de neiging om het uit te willen vinden. En zo zit ik nu te bedenken dat Kok dus weliswaar een persoonlijkheid was... maar ook weer niet zo nadrukkelijk... als dat bijvoorbeeld bekende, gerenommeerde figuren dat zijn... die uh, door hun eigen... Gevormdheid en door hun eigen apartheid, hun persoonlijkheid dus weer... Uh, niet zoveel ruimte gaven om daarmee te experimenteren. Uh, als ik dan toch eigenlijk wel met Kok heb gedaan. Ik zal niet zeggen dat het geen persoonlijkheid was... want dan zou ik het uh, helemaal onverklaarbaar vonden. Maar hij was er dus als het ware net een beetje tussenin. Hij kon dus ook een ander zijn... En, uh, hij zocht ook naar die verschillendheid. Want hij was dus bij al de verschillende keren dat ik hem ontmoet heb... voorkomen een ander type. Ik kan niet zeggen, dat kan ik moeilijk verder demonstreren. Dat kan ik dus alleen bewijzen... Door dat die tekeningen dat toch wel hebben duidelijk gemaakt. Maar juist uit het feit dat hij mij ieder, bij ieder bezoek zo heel anders overkwam... heeft me gestimuleerd om daar een verslag... Van te geven. In het begin alleen maar uit een oogpunt van curiositeit... en in de gedachte om ooit dat nog eens in één portret te samen te binden... maar op den duur begon ik in te zien dat ik aan een merkwaardige een serie bezig was... en heb het toen wel degelijk afgemaakt. Uh, Kees, terwijl je dit zit te vertellen, komt er een, uh, een veronderstelling bij me op... waar ik je toch graag mee confronteren wil is het nu ook mogelijk dat je in die portretten van die meneer Kok... Uh, verschijningsvormen van jezelf bent gaan onderbrengen. Je zegt nu, die meneer Kok was iedere keer een ander. Maar is die meneer Kok eigenlijk niet zoiets als een soort medium voor jou geweest... om, uh, ja, laten we zeggen, een serie zelfportretten... maar dan natuurlijk zeer verinnerlijke zelfportretten als wij het ware te projecteren op de verschijning van die meneer Kok... waarvoor je dus verschillende stijlmogelijkheden hebt benut. Ja. Maar toch een vorm, een proces van zelfherkenning. Van, ja. eh, je begrijpt wel hoe ik ja, dat ja. bedoel. Jazeker. Ja, ik heb uh, eens en vooral, als het ware, het hele schala... van wat er dus blijkbaar in me leeft... en de mogelijkheden die dat dus... In me zijn en die dus niet allemaal tegelijkertijd aan de orde konden komen. Die heb ik dus bijna op een rijtje af op de proef, op de proef meegenomen. En zo kun je dat wel noemen. Het is dus een heel groot experiment. Ook weer. Ik, heb, ik sta daar geloof ik niet zo heel alleen in. Ik meen dat Picasso en heel veel andere kunstenaars ook een dergelijke. Uh, Neiging hebben gehad om van een bepaald object en een bepaalde persoon verschillende visies te geven. Uh, dus, en dat heeft zich in zoverre in mij voortgezet dat ook in andere onderwerpen, in het bijzonder in de stillevens, ik een dergelijke uh, verschil in uh, ervaringen ten opzichte van hetzelfde object dat heb meegemaakt en daardoor ook van dat bewuste... dat één en datzelfde onderwerp... meerdere afbeeldingen, meerdere schilderijen... ook meerdere tekeningen heb dan gaan maken. Uh, in een gesprekje dat we al eens een keer terloops... over dit onderwerp hebben gehad... heb je mij verteld dat het voor jou vooral ook... heel sterk een e emotionele belevenis is geweest in die zin. Dat er allerlei dingen... Uh, in jezelf opkwamen... Uh, die bijna iets verontrustends voor je hadden. Also, een soort inkijk in jezelf. Ja, dat is juist het eigenaardige. Er dat, dat zijn tekeningen bij bijvoorbeeld de Tjenghis Khan... die een dergelijke verschrik, verschrikkelijk smoel trekt... en eigenschappen komen er in de tekeningen voor... die heel weinig met mijn temperament en met mijn afkomst zeker te maken hebben. Maar een mens kent blijkbaar zichzelf niet. En dat is juist het merkwaardige. Dat een artiest door middel van hetgeen wat hij produceert... ook wel een veel beter beeld van zijn eigen mogelijkheden leert kennen. Daarbij komt dat er een in de controverse kok en Kees van wij een zekere explosieve uh, kracht uh, ontwikkeld werd... juist door de tegenovergesteldheid. Want uh, Kok was aan de andere kant zeer verbaasd... dat hij zich zo geweldig geboeid voelde... door een figuur die zo in contrast was met zijn eigenlijke hobby. Dat was namelijk uh, Mondriaan. Nou, als je dus een groter contrast... Zou, kunnen, zou je die niet direct bij de hand hebben... als tussen mijn werk en dat van Mondriaan. Maar het kan juist zijn dat dankzij dat bijna volstrekte contrast... er juist naar de andere zijde, bij Kok, een grote ontlading, ontspanning voor hem was... om, ook ten op, om eens even te ontsnappen aan die volstrektheid die hij dan... Eh, in Mondrian altijd zo gewaardeerd heeft. Ik weet het niet, maar het moet met elkaar samengehangen hebben, want van, het, van afkomst was Kok dus een man van de stijl, een man van de van de eenvoud, van de de, de macht van het vlak en van de rechte lijn. Uh, het is in het algemeen. Puur schilderlijk gezien een, een bar en droog gebied. Ik heb me er nooit langer dan een minuut kunnen thuis voelen. Zelfs bij de mooiste stoeltjes. die ontworpen zijn door uh, Riet, Rietveld. Die, dat zijn meesterwerkjes, ik zie het wel. Maar uh, geef mij maar een gewone boerenstoel. Ik kan daar tegen die esthetiek. die daar zo op de spits gevoerd wordt, uh, niet lang tegen. En uh, het is aan de andere kant dus een typisch compromis... Uh, tussen iemand die van nature zeer schilderlijk is aangelegd... want dat was ik wel en dat ben ik geloof ik nog steeds... om daar uh, tegenover een zo a-schilderlijke figuur... als kok ten opzichte van de stijlgroep geplaatst te worden... en mogelijk dat die confrontatie juist uh, mogelijk is geweest in een dergelijke mate van tegenovergesteldheid. Die tekeningen hebben behalve de, de belangstelling van Zandberg... Uh, ook die gehad van de Wilde... die toen in het Abbe Museum ook een heel mooie tentoonstelling heeft gemaakt... van diezelfde serie. Uh, uh, ook... Uh, die die van ook alweer uit Arnhem. Uh, die lange jongen, wordt je nou. Jij, uh, Pierre Janssen. Pierre Janssen heeft in het museum in Schiedam in dat tijd... ze erg mooi laten zien. Ik uh, heb me nog altijd in herinnering dat hij weinig... hij had weinig geld voor dat te doen, dat zei hij me vooraf. Maar hij had bedacht grote zwarte kartonnen... die hij zwart heeft laten maken. En daar hechtte hij die tekeningen aan. Nou, ik heb ze nooit fantastischer... Van expressiever geëxposeerd gezien... en dat is toch wel een beetje laat compliment aan Pierre Jansen... die ik na die gelegenheid eigenlijk nooit meer heb gesproken. Maar ik ben hem nog steeds dankbaar daarvoor. Heeft hij... Uh, er... Oh, sorry. Ja. Ten slotte zijn de tekeningen ook onder de aandacht geraakt... van professor uh, Van Rechter Altena... Uh, die toenmaals directeur was van het Rijksprentenkabinet... En die ze in zijn geheel voor heeft aangekocht. Uh, in het, uh, om het, ze in het kabinet uh, op te nemen, om het kabinet op te nemen. Waar ze nu nog steeds uh, zijn. Ik heb uh, je grote overzicht overzichtstentoonstelling in Vendo gezien. En daar viel op dat je zo van tijd tot tijd. een. Uh, een andere aanpak... Een buitenbeentje eh, maakte. Ja, een buitenbeentje. Een uitstapje maakte, laten we zeggen... in de richting van een meer eh, abstracte vormgeving. In elk geval, je zou kunnen zeggen... een soort ontsnappen aan de Kees Verweij... die je zo helemaal aankomt, Waarvan ik me voor kan stellen... dat je daar een grote innerlijke zekerheid over voelde. Heeft nu de ervaring met de portretten van Kok voor jou ook ergens als een openbaring gewerkt. Ik bedoel in die zin, een openbaring dat er in jou toch bepaalde spanningen leefden, bepaalde ja, vormen Ja, in de eerste plaats, een verruiming. Maar het was toch ook weer niet zo, alleen die tekeningen, want tevoren had ik al verschillende pogingen gedaan om meer in deze tijd terecht te komen. Ik heb dat in verschillende catalogies zelf dikwijls uitgelegd en de werken genoemd die daar uh, getuigen van aflegden. Ik had dus in 1948, u moet goed begrijpen... in 53 kwamen de tekeningen van Kok. Maar in 1948 heb ik al de Poppenkamer gemaakt... die toen toch ook door Sandberg is opgemerkt. Die heeft, Dat is het enige schilderij dat Zandberg zelf heeft aangekocht. En dat is dus nog steeds het eigendom is van het Stedelijk Museum. Eh... Uh, daar zijn uh, ik, het zelfportret met scheve das... wat in dat tijd ook nogal verbazing heeft opgewekt. Allemaal juist schilderijen die, waren, die buiten het gewone resort van, uh, vielen. En waardoor ik dan toch op die wijze de aandacht heb getrokken. Uh, er waren verschillende stemmen die beweerden dat ik dat deed... om de aandacht te trekken. Uh, en... Uh, ik weet nog goed dat... Uh, Charles Wenting... bij het verschijnen van het bewuste... portret met scheve das... in Elsevier Schreef. Jammer dat voor wij met het zelfportret... met scheve das... zichzelf de das aandeed. Maar... Uh, ik ben gevoelig gebleken... voor de tijd om me heen. Ik vind dat ook normaal. Dus... Uh, dat ik dus in een vroegere periode anders gewerkt heb als later... daar ben ik geen uitzondering in. Uh, ken jij veel twijfels ten aanzien van je werk? Maar op dat punt kan ik haast wel zeker zijn... want ik heb nooit anders gelezen en gehoord en ook zelf ondervonden... dat de twijfel, dat is het grote, de grote... Voor gezel of gezellin, in, weet niet of twijfel of vrouwelijk is... ...die iedere artiest uh, begeleidt. En de grootste die hebben daar het meest mee te kampen. Uit de brieven van Michelangelo, van wie dan ook, blijkt de wanhoop... Uh, de, ...over de, de twijfel, die, die stijgt op een toestand van wanhoop. Van Gogh heeft het gekend heel erg. En Breitner heeft ook gezegd dat uh, uh, hij uh, altijd het gevoel had, heeft gehad dat hij het niet kon. En uh, het is dus zo dat wanneer dat gevoel van onmacht, want dat is dus ongeveer het gevoel wat je dus bij twijfel ondervindt, dat is onvermijdelijk on, onafscheidelijk van de prestatie... Want de prestatie die wordt daardoor geactiveerd, die wordt daardoor in spanning gebracht. En zo, als zodanig moet je dus blij zijn dat je om, aan de twijfel zoveel te danken hebt. Het is niet prettig, het is zelfs zo dat je wel eens uh, de moed verliest, maar dat is ook juist inherent aan de betekenis van de twijfel. Zij die dus die twijfel te boven zouden zijn, die uh, schat ik niet hoog. Maar waar staat die twijfel tegen afgetekend? Je kan je voorstellen dat de twijfel een grote innerlijke onzekerheid is over eigen kunstvermogen. Uh, je kan je in deze tijd, waarin zo ontzaggelijk veel openbaarheid gegeven wordt aan... Kunstactiviteiten, kan je ook voorstellen dat je heel sterk de, het algemene beeld en jouw positie daarin voor ogen staat? Wat is eigenlijk het antwoord op de twijfel? Nou, de betekenis Aanzien? is dus wel deze: dat de twijfel overwonnen moet worden in elk uh, werkstuk en dat het dus uh, juist uh, verhelderend en bevrijdend tenslotte in het werkstuk overwonnen is, zodat er van wat betreft het, uh, het resultaat een, een hele grote zekerheid het gevolg kan geweest zijn, maar die is dus bevochten via die twijfel. En ik durf haast te zeggen, hoe groter de twijfel is, hoe sterker of tenslotte de overwinning is van de man die tot die zekerheid weten te komen en zich dus in het werk zelf openbaart als iemand die geen twijfel heeft gekend. Maar dat gaat, dacht ik, een beetje langs mijn vraag, die was misschien niet helemaal duidelijk in dat opzicht. Ik kan mij voorstellen dat uh, als jij praat over de twijfel moet overwonnen worden, dan zou je dus of zelf op het antwoord moeten geven van... in het werk heb ik mijn twijfels overwonnen. Maar ik kom eerlijk gezegd vaak niet aan het idee... nu denk ik niet aan jou... dat uh, die twijfel overwonnen wordt... door het aanzien dat een kunstenaar... op een gegeven ogenblik gaat genieten... bij de kunstkritiek... bij de belangstelling van in kunst geïnteresseerde mensen... bij de verkoop van zijn werk... Die noemde in dat verband daar straks ook al... de betekenis van wat doet een schilderij op de veiling enzovoorts. Maar de, de twijfel waar, eh, waar ik bij geïnteresseerd ben... dat is, heeft een kunstenaar zijn eigen twijfels en zijn eigen antwoord... of wordt die twijfel overwonnen door zijn succes naar buiten? Dat is wat ik bedoel eigenlijk. Oh nee, ik geloof er niets van dat het... Uh, als het om het wezenlijke gaat, dat het succes naar buiten... Invloed heeft over dat proces wat ik zo even aan heb gesneden want die, uh, die twijfel die uh, is juist uh, die moet natuurlijk wel uh, verdwijnen, maar ze is altijd te veel in actie, zou ik zeggen, te onmisbaar. Om, ...onder welke omstandigheid ook... ...al word je dan nog zo... ...geprezen en al heeft het werk... ...dus nog zoveel succes... ...de, de maker... ...ondervindt onmiddellijk dat wanneer hij... zichzelf eh, ...zou zeker voelen... ...doordat hij succes heeft... ...dat hij dan... Eh, ...het wezenlijke gaat... ...inruilen voor een... ...goedkoop succes. Jij zou dus... Zonder erkenning, of laat ik zeggen gebrek aan erkenning, zou jouw twijfel niet vergroten of verkleinen? Op. Nee, dat is uh, wel in een zekere graad denkbaar, maar wat je overeind houdt is namelijk het interessante, het boeiende van het proces. En dat komt altijd weer uh, boven en dat wint het altijd weer als je je eenmaal aan het werk zet. Dan is er van alle omstandigheden, welke het ook zij geen sprake meer. Dan sta je geconfronteerd met het werkstuk wat je dan wilt uitvoeren. En dat, dat vraagt je volle aandacht. En daarmee je volle uh, inzet en je volle plezier om het tot een eind te brengen, tot een resultaat te brengen. Zeg ik het zo goed? Ja, je zegt het altijd goed. Maar eh, ik denk even aan de betekenis van het succes voor een kunstenaar. Er zijn eh, van die merkwaardige voorbeelden, het altijd, je noemde dat straks van Gogh. Je zou je kunnen afvragen, zo'n man die één schilderij in zijn leven verkocht heeft. Die wat de waardering betreft het eigenlijk alleen van zijn broer Theo, Theo heeft moeten hebben. Toch in die tien jaar... ...een uh, enorme hoeveelheid uh, werkstukken gemaakt heeft. Wat zou er in het leven van Van Gogh en in zijn werk veranderd zijn... ...als hij direct uh, een resonans had gekregen, succes had gehad met dat werk... ...blijft natuurlijk zuiver speculatief. Daarnaast denk je ook aan een man als Fantin Latour... ...die uh, genre-stukjes maakte, zoals hij dat dan uh, noemde geloof ik... ...voor de verkoop en die dan het werk wat hij eh, het liefste maakte... ...van die allegorische voorstellingen en die vrouwenfiguurtjes... Eh, ...een totaal andere waardeschatting maakte dan wij nu maken... ...als we naar het werk van Fontaine Latour kijken. Voor ons zijn die prachtige stillevens die hij gemaakt heeft... ...die voor hem verkoopstukjes waren... ...zijn eigenlijk het kernpunt van de kunst van Fontaine Latour. En dan ga je je toch afvragen hoe ligt die relatie ten aanzien van... Eh, de, het succes op de buitenwereld. Uh, maakt het een kunstenaar anders? Of heeft hij een, een volkomen eigen baan te gaan? Kleur je je naar je omgeving? Er liggen veel vragen natuurlijk op die lijn. Ja. Nou, ik geloof wat betreft het geval van God... dat het uh, fataal zou zijn als hij... een uh, groot succes zou hebben beleefd. Want tot op het ogenblik dat hij dan... Uh, uh, gestorven is, heeft hij eigenlijk juist dankzij zijn uh, understatement, dat noemt dat, heeft hij zijn volle kracht uh, altijd weer ingezet en daar gaat het om. Terwijl het gemak, wat je eventueel het gevaar dat het uh, succes geeft, dat is dat je het een beetje makkelijker op gaat nemen, of hoe dan ook. Maar bij figuren. ...van uh, geniale figuren, werkelijke genieën... ...zijn al die uh, waardebepalingen eigenlijk niet meer geldig. Want die, die, het werk geschiet vanuit zo'n grote drift en zo'n grote noodzaak... ...dat de omstandigheden in vooraf nadeel volgens mij geen rol meer spelen. Nu heb ik in een fotoboek van uh, Breitner... Gelezen dat in die relatie tussen Breitner en Van Gogh Breitner zo ontzaglijk weinig uh, zag in het werk van Van Gogh. Ja, dat vind ik eigenlijk wel grappig, ja. Dat, daarin bewijst hij dat hij zo sterk Breitner was. Ik weet uh, dat hij uh, zei: uh, die vent kan niet tekenen en dergelijke dingen. Dat is wel van zijn gez gez gez gez gezichtspunt uit. Zal, ook wel zo, ja, zal hij dat wel zo gevoeld hebben? Terwijl het toch een feit is dat als er één kon tekenen, was het toch wel van Vincent van Gogh. Want niemand heeft ooit zo schitterend een klomp, een, een onder- of bovenbeen of een, een achterwerk van wie dan ook. Van die uh, vrouwen die daar aan het, uh, op het stoppelveld staan, dat is van een macht. Dat is van een tekenkunde dat alles overtuigt wat je op dat gebied kunt zien. Maar die reacties van figuren, van grote figuren over elkaar, die moet je vatten in het uh, raam van hetgeen dat zij dus in dat opzicht wat ze waren uniek en, en daardoor ook gebonden waren aan hun eigen geloof en hun eigen voorkeur. Maar is het te, te scherp gesteld als je daaruit concludeert... dat juist de eigenheid van een kunstenaar hem vaak belet... om een goed beoordelaar... Nou, dat werken? kan. Maar het is ook wel mogelijk dat hij ruim kijkt... en dat hij uh, het juist wel weet te schatten. En dat is juist bij de grote ook weer heel merkwaardig. Die kunnen denk ik was juist vanuit hun gezichtspunt waardes weten te waarderen die een ander niet zo direct ziet. Kees, er wordt van Haarlem gezegd... tenminste van de Haarlemse kunstenaars... dat uh, het over het algemeen nogal wat vreemde typen zijn... rare typen, die kunstenaars van Haarlem. En ik geloof niet helemaal ten onrechte. Uh, kan je de objectiviteit opbrengen om daar jouw visie eens op te geven? Ja, dat, nou moet ik weer terugvallen of, of aanhalen. Maar wat de grote dichter is ontvallen is toen hij over de Haarlemmer sprak. Toen heeft hij gezegd, Haarlem is een stad van zonderlingen. Ja, daar als, een, als iemand als Roland Holst zoiets zag, dan geeft dat natuurlijk te denken. En ik ben altijd blij als er iemand is die het zo pertinent weet te formuleren, want daar gaat het hem om. Je kunt dus over Haarlem, ik weet niet hoe lang, zitten te, zitten te denken... en zitten te fantaseren en te proberen er iets redelijks van te zeggen. Maar om het in één zin bij elkaar te vatten... dat is daar een genie voor nodig. Laten we nu eens even de mensen eh, proberen een klein beetje om een rijtje te zetten. Haarlemse figuren, boot, eh, Lodewijk van Dijssel... Harry Mullis, Marie-Andrisse, goed. Uh, Godfried ja, Bommans, goed. heb ik die al genoemd. Hè, moet je nou zeggen... voor zover uh, al deze mensen een zeer eigen, wat typische karakteristiek hebben... Uh, dat is toeval dat die mensen allemaal zo'n beetje wat met Haarlem te maken hebben gehad. Of zit er iets in dat Haarlem, in dat kunstenaarswereldje van Haarlem... waarvan je zegt, ja, dat voert daar ook wel heen? Wat dacht je? Nou... Aan het toeval, dat is juist een eigenaardigheid, daar ben ik het minst toegenegen. Om, om het daarop te laten neerkomen, want het is opvallend dat het zo heterogeen als Haarlem altijd bevolkt is geweest. Met name, wat betreft zijn kunstenaars. Want Frans Hals kwam uit uh, Antwerpen. En... Uh, Ga maar door. Een boot kwam eigenlijk... Hij uh, was een halve Fransman, geboren in Maastricht. Van Dijssel was een, een, een Amsterdammer die notabene zijn hele leven... op zijn groot gedeelte van zijn leven in Amsterdam... en zijn hele familie was Amsterdams. En die komt me daar op Heerlem af. En zo is het dus, uh, ja, wat mij persoonlijk betreft is het ook uh, merkwaardig. Ik ben dus ook geen Haarlemmer. Al houdt men mij daarvoor, wat begrijpelijk is. Ik heb dus wat betreft mijn werkzaamheden... ook nooit anders dan in Haarlem gewerkt. Maar ik ben in Amsterdam geboren. Ik ben een van Amsterdam geboortig. En ik, ik kom uit een typisch Amsterdamse familie... die dan toch... Uh, in... Uh, Haarlem, in de omgeving van Haarlem, is terechtgekomen. Maar wat betreft het toeval, ik, dat is iets wat ik altijd erg moeilijk vind om daarin te geloven. Het, het, het, is, het, het noodlot is een ander begrip, maar dat slaat meer op de ene en dezelfde persoon. Terwijl er, er, ik meer de neiging heb om aan te nemen dat er een, een duidelijke reden altijd is. Een oorzaak, bedoel ik, ten opzichte van het lot en ten opzichte van de bestemming die ieder afzonderlijk dan toch blijkt te hebben. In dit geval dus speciaal op Haarlem gericht. Het is namelijk zo dat uh, juist zij die van verre komen, dikwijls was een, een, een pittiger uh, aanvulling, niet alleen maar ook wat betreft hun visie. Uh, een markantere visie kunnen leveren... door hun anders zijn, door hun andere afkomst... dan de man die een echte Haarlemmer is van geboorte en er altijd gewoond heeft. Ik meen zelfs zo ver te kunnen gaan... dat als je alleen maar Haarlemmer zou zijn en altijd gebleven bent... Dat, dan verwacht ik niet dat er veel karakteristiek omtrent de Haarlemmer loskomt. Maar... Als we dat toeval dus eventjes laten voor wat het is... Eh, als je de mensen mag geloven... die over Haarlem geschreven hebben... Boman's en Budis in de eerste plaats... dan vallen je een paar dingen op. Eh, merkwaardige voorvallen... Eh, broeiers over en weer... Eh, een, aan de andere kant weer geweldige... Eerbied voor bepaalde figuren. De wijze waarop er over meneer Tijm gesproken werd in Haarlem. De wijze waarop uh, de naam Boot valt met een grote eerbied. En je zou zeggen, er, er zit toch altijd iets in dat Haarlemse kunstenaarsfeertje... wat zeer specifiek is voor Haarlem. En het kan best zijn dat dat door die wisselwerking tussen die mensen ontstaan is. Heiboer moet ik er natuurlijk ook nog bij noemen... En waar zit het hem nou in... dat het allemaal zo... extreem is uitgebouwd? Het zij naar de kant van... laat ik dat dan maar de eerbied noemen, gemakshalve. Aan de andere kant naar snelle... controverses, ruzietjes en dingetjes en zo. Het is toch, geloof ik, allemaal wel een beetje specifiek Haarlems, In die vorm. Nou, je moet van het idee... volgens mij... blijven uitgaan als essentieel... dat Haarlem een kleine stad is. En... Wat er dus in een kleine stad mogelijk is, of juist uh, typerend is... dat is dan die eventueel die wrijvingen, die ruzietjes, die rivaliteiten... hoe dat dan ook zij, die zijn dikwijls juist op kleine schaal... heel, heel dikwijls te verwachten en ook wel begrijpelijk. Maar als je dus je zodanig... In Haarlem heb gevestigd en heb leren denken en heb moeten denken in die sfeer, dan heb je de de neiging. Hoe komt het dat de vormen waarin wij tenslotte uh, terecht zijn gekomen en waarin wij dus het, het best gedijen, uh, hoe komt het dat die vormen die speciale vorm hebben gekregen? Dat moet volgens mij heel ver teruggevonden worden. En in de opeenvolging van die uh, ontwikkeling... Uh, zal dan als eindresultaat, als eindpunt... Uh, genoemd kunnen worden dat wat dan het heden oplevert. Ik geef toe dat het uh, moeilijk, een moeilijk probleem is. Maar er zou een studie aan kunnen worden. En ik zou uh, de eerste zijn om te willen weten wat de gestudeerde over dat onderwerp zou hebben ontdekt en hebben aan te voeren. Ik, ik blijf erbij. Ik, of, ik, liever gezegd, ik ben het ermee eens... dat die apartheid bestaat. En dat dat ook ons behoud is. Dat dat ook onze kracht is. Dus uh, ik vat het toch wel als een compliment op... als men constateert dat iets typisch Haarlems is omdat wanneer het zich, uh, en die neiging bestaat, erg in het moderne uh, verkeer, om uh, dat uh, speciale uh, provinciale, zoals het dan ook enigszins verachtelijk genoemd wordt, om dat uh, minder te vinden dan het uh, internationale. Uh, en in zoverre kan dus een kleine stad, wanneer ze zich uh, niet al te veel... Uh, men leert met het uh, grote, algemene gebeuren. die speciale eigenaardigheid. Uh, het beste continueren en, en, en vasthouden. zonder dat ze het zelfs bedoelt. Nu heb ik een. Uh, toch flink aantal gesprekken met jou gevoerd. En. ook onder andere over dit soort dingen. En er heeft zich bij mij een bepaald beeld van jou gevormd. En dat wilde ik je toch eens voorleggen. Ik heb van jou de indruk... dat je... waarschijnlijk ook uit een hele grote kwetsbaarheid... het niet laten kunt om... als je eenmaal een relatie hebt... die uh, voor jou de moeite waard is... waar je in wezen erg veel prijs op stelt... om die, laat ik maar zeggen, op topspanning te zetten... op haren en snaren te zetten... Het is net alsof je het feit dat de zaak knappen kan... alsof je dat in eigen hand wil houden. Alsof je op een gegeven ogenblik het op zijn breukkracht aan het uh, beproeven bent. Wat vind je daarvan? Nou, dat vind ik vernuftig gevonden. Ja, we er niet meer dan dat. Ja, ik zou zeggen, dat kon wel eens het geval zijn. Die kwetsbaarheid is natuurlijk een, het grote punt... En die, die kwetsbaarheid is dus onder artiesten van beide zijden. Dus wanneer een artiest in het algemeen dus ook buiten het artistieke verkeer om gauw gekwetst is, dan zal hij dat dus diebel, uh, dubbel en dieper ondervinden als hij met artiesten in uh, conflict komt. En ik geloof wel dat we nu des kern zeer dicht genaderd zijn. En ik geloof dat het ook wel voldoende is en op een prettige manier is geformuleerd. De moeilijkheden die zich dus ook in Haarlem hebben voorgedaan... en die zich ook op andere plaatsen waar ik me ook bevonden had... toch ook niet uitgebleven zouden zijn. En omdat ik dus nu zo lang, ik mag wel zeggen, bijna 40 jaar ononderbroken Haarlem ben wil ik dan toch ook graag concluderen dat juist samen met de moeilijkheden en de conflicten het toch voor mij een bijzondere geluk en een, een, een, een, een, een, een buitenkansje is geweest dat ik me hier zo rustig en, en, en voortvarend in Haarlem heb kunnen ontwikkelen. Mm. Gregor was dat in gesprek met de beeldend kunstenaar Kees Verwij in een bijdrage van de VARA, eerder uitgezonden in 1976. Volgende week, vrijdagnacht, het laatste deel van deze serie. Museum Henriette Polak in Zutphen staat van, uh, uh, van 28 mei tot en met 25 september 2011... geheel in het teken van deze kunstenaar met een expositie getiteld... Kees Verwij zelf beelden... En vergeet dan vooral niet ook een stadswandeling te maken met een plattegrond van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer. U weet wel, VVV, want Zutphen is een opmerkelijke en prachtige Hansestad die meer dan een bezoekje waard is. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen kunt u sturen naar Max ter attentie van Nachtvluchten. Postbus 518-1200AM, Anton Maria in Hilversum. Of u mailt naar nachtvluchten.omroepmax.nl Vorige week was de oorspronkelijk uit Amerika afkomstige sopraan Clarence McFadden de eerste gast in Nachtvluchten Classico. Het thema deze maand in het laatste uur van onze uitzendingen. Zij studeerde aan de Eastman School of Music... en ze maakte haar operadebuut in 1985 op het Holland Festival. Claren McFadden heeft sindsdien een grote reputatie verworven als concertzangeres... met zowel traditioneel als modern repertoire. De prijsvraag om kans te maken op een cd van Claren McFadden... met muziek van Claes ten Holt of van Thomas Ades, luidt als volgt. Tijdens haar voordracht Primal Mystery op een T.A.C. De, of T -E D, of TED moet je eigenlijk zeggen, uh, bijeenkomst: uh, Technology Entertainment Design. bracht Claren het nummer ARIA ten gehore. Wie com componeerde dit muziekstuk? Was dat Steve Reich, Christian Wolff of John Cage? U kunt meedoen via de site nachtvluchten.fm of uw oplossing sturen naar postbus 518-1200 Anton Maria Hilversum. Op woensdag 15 juni worden de winnaars via de site bekendgemaakt en die krijgen dan de cd toegestuurd. Dus ik herhaal het nog even, was het Steve Reich, Christian Wolf of John Cage die het nummer... Aria uh, componeerde, dat door uh, uh, Claren McFadden werd tegenwoordig gebracht op Primal Mystery. Uh, in haar Primal Mystery, dat is de titel van die voordracht, op een TED-bijeenkomst. En TED staat dan voor Technology, Entertainment en Design. Uh, heb ik dat allemaal gezegd? Ja, u kunt het dus uh, even allemaal nog nalezen op de site nachtvluchten.fm en daar kunt u uw antwoord op kwijt. Nou, zo is het uh, anderhalf minuut geworden voor vijf uur dan is het alweer bijna tijd voor het NUS journaal En daarna zetten we deze uitzending van Nachtvluchten van 11 juni 2011 voort. We hebben nog twee uren te gaan. Tussen zes en zeven ontvang ik de tweede muziekminnende geest... in Nachtvluchten, Classico. Nachtvluchten, Classico heet dat. En dat is vioolbouwer Mathieu Besseling. En zometeen tussen vijf en zes... ook een groot muziekliefhebber die aan het woord komt. Een van de boegbeelden van de Nederlandse radio en televisie. De onlangs overleden Willem Duis. Dat straks na het NOS Journaal van vijf uur. Tot zo.